4 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Argentinië begint vandaag het proces tegen Julio Potsch. De vroegere piloot van Transavia wordt ervan verdacht... dat hij tijdens de militaire dictatuur in de jaren 70 en 80... was betrokken bij de zogenaamde dodenvluchten. Tegenstanders van het regime werden uit vliegtuigen levend in zee gegooid. Potsch zit al drie jaar in voorarrest. Hij zegt dat hij onschuldig is. In zijn openingsverklaring voor de rechtbank in Buenos Aires wil hij met bewijzen komen van zijn onschuld. Hij wil dat hij voorlopig wordt vrijgelaten. Verder heeft Potsch de Nederlandse staat om hulp gevraagd. In Caro's brandpunt zei hij dat Nederland zijn zaak slecht heeft behandeld. Later zei minister Timmermans van Buitenlandse Zaken het vrijlatingsverzoek van Potsch te steunen. In Zweden is een partij Nederlands vlees uit de handel gehaald... die besmet was met een gevaarlijke EHEC-bacterie. Dat meldde Zweedse media. Twee kinderen waren ziek geworden na het eten van hamburgers die niet gaar waren. Uit onderzoek bleek dat de partij vlees besmet was. De EHEC-bacterie, die een besmettelijke dikke darmontsteking kan veroorzaken, kan dodelijk zijn. De bacterie zit in de ontlasting van koeien en schapen... en kan door onzorgvuldig slachten in het vlees terechtkomen. Van welke Nederlandse slachterij het vlees afkomstig was, is niet duidelijk. De twee Zweedse kinderen zijn inmiddels hersteld. De Amerikaanse staat Mississippi heeft officieel de slavernij afgeschaft. De stap komt anderhalve eeuw nadat het verbod werd voorgesteld... door president Abraham Lincoln. Mississippi was altijd een fel voorstander van de slavernij. Pas in 1995 besloot de staat het verbod officieel te bekrachtigen. Maar door fouten kwam het papierwerk nooit bij de federale overheid terecht.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 De heren van Moonyard waren dat. Hoorspel op herhaling. We gaan terug naar 1980. In Literama Maandag vanavond een luisterspel van Marianne Coleen onder de titel Blauw en Groen Njai Roro Kidoel. Wie gekleed in de kleuren blauw en groen naar de wijnkopersbaai gaat, die overkomt iets. Iets ergs. Ongeluk. dood misschien. Elke zesde golf, dat is zij. Njaroro Kidul. De koningin van de Zuidzee. Eens bedrogen door haar minnaar zoekt ze wraak. En wie in blauw en groen gekleed is, grijpt ze en sleurt ze de zee in. Tegen de achtergrond van deze oude Indonesische legende... zet Marianne Colijn in het luisterspel een ander verhaal over moderne mensen... die ook geen raad weten met hun gevoelens van liefde en haat. Blauw en groen, niaroro Kidul. Ik weet niet Die reis van Djokje naar bij, Zo lang, ja. Zo heet, toch. Maar toch, business goed, ja. Kleine hotel altijd beter, dan grote hotel toch. Niet zo druk, niet zoveel gasten. Ze hebben een tijd, ze kopen mijn batiks. Ik laat maar zien, ja. Zo mooi bakkoos. Hoeft niet kopen, alleen maar kijken. Kijken kost geen geld, ja. Kijk dan, zo prachtig. Wat ik toe Allemaal aan werk. Allemaal anders, allemaal verschillen. Niet duurt of voor zoveel werk? En zij kijken, kijken, ik laat maar zien. Koppervol, ja. Ik heb zoveel. En zij kopen. Als zij zeggen wat de ik toe liet, is duur. Dat ik zeg, ah, geef niks. Nee. Zeg nog ander. Kijk dan, wat ik jap met stempel gemaakt. Zo prachtig. Goedkoper dan wat ik toen liep. ja, kijk dan zo veel hier in kopper. En zij kijken, kijken, zij kopen, kopen. Prachtige kleuren, zo veel, zo veel. Maar nooit blauw en groen. Blauw en groen, gevaarlijk hier in Venkoepersbaai. Toef! Toan. U bent hier nog steeds ziek met je batiks. Wat bedoelt Twaan? Poos geleden sloger ik hier. En toen was u ook met uw batiks. Rop meest. Schrik ik drie keer rot van zo'n kring. Ze doen geen kwaad. Breng geluk om doen. Token in huis en in huis altijd. Het oké was er toen ook. Elke avond als ze op de voorgalerij zaten. een keer. Ado. Ja, ik weet weer. Kleine groep met kapot mobiel. Allemaal orang Holland, Oude missionaris, ha, ja. En dan die orang blanda uit Australië. Hard praten, hard lachen, alles hard. De jonge dame van de reisbureau. hoe wordt ze weer genoemd? Abana Maria. Ik weet weer. Ja. Toeristenmeisje, Saja. En dan de Twaan. en vrouw van Twaan. Ja, ik met mijn vrouw. Kassian tot dat ongeluk. Ja, ik zie zo erg. Verdriet voor de ja. Veel verdriet. Ja, Rorokido, Dat geloofde iedereen toenemers. U toch ook? Psst. Stil. Niet hardop. Kom. Moet maar eens aan de tafel gaan. Gek, de eetzaal is nog bijna leeg. Zijn er zo weinig gasten? Sayatwaan, weinig nog. Morgen komen weer nieuwe. Vandaag veel wij. Tropen zee met alle geluiden en geuren van toen. Dan de zee. De branding. Jairoorokidul. Elke zesde golf anders dan de andere. Een slang, Een boa constrictor die blik zo snel neerslaat en terugtrekt in zee. Die je meesleurt in de branding. Friedrich. Hoe nee, nou, die pech met de auto? Laten we hopen dat het niet te lang duurt. Nou, reken maar van wel, jonge dame. Ik heb jaren als gezagvoerder op Indonesië gevlogen. Ook op de Binnenlandse lijnen hier. Ik ken het tempo wel zo'n beetje. Langzaam, langzaam, langzaam. Mijn vrouw trouwens ook. Maar of niet, Lia? Ja hoor, net als het jouwe trouwens. Langzaam, langzaam. <lacht> nou, dat is duidelijk, kapitein. Dat is heel duidelijk. <lacht> Tjep. Wat wil je, Mijn man is nog van tempo doelo, dan krijg je dat. Ja, grapje van jou, hoor. Ze meen er niks van. De vliegerij is wel wat anders dan langzaam, langzaam, langzaam. Vroeger ook. Ah. Ik neem er nog maar een whisky op. Jongens, zato whisky soda. Hm. Vroeger. Vroeger, altijd vroeger, eeuwig hetzelfde. Stom vervelend. Waar ga je ineens naartoe? Wat ik eens kijken binnen bij dat mevrouwtje. Ik ga mee. Ik heb zo nog niet gezien. Ze gingen samen naar binnen, zij en die knol uit Australië. Stapel was op hem. Het kon haar geen bars schelen wat ik, hoe ik. Ze lachten me gewoon uit. Het werd aldoor erger. Ja, het was al aan de gang. Eigenlijk vanaf het begin. Maar daar. Na... En toen, in die bandje van duistere krachten die in stroom was gebeurd, werd ze meegesleept. Sneller en sneller. Niet mee te kicheren. <laughs> die oude zak met zijn bier en zijn whisky en zijn gepraat over vroeger. <laughs> Eeuwig dezelfde verhaal. Ik kots er van. Het is om weg te lopen, snap je dat? Nou, maar dat moet je dan doen, hè? Je zegt het wel tijdens, maar je doet niks. Gewoon, pakken en wegwezen. Niet zeuren doen. Je weet wat ik wil. Mee met jou. Neem me mee naar Australië. Ik wil weg met jou. <laughs> en dat kan goed in de schapen zeker. Jij? Kom nou, laat me niet lachen. Binnen een week was je er ook verdwenen, hoor. Gillend van verveling. Maar het maakt me niks wijs. Je meent er niks van. Ik meen het. Ik meen het. Dat weet je. Ik hoorde het. Ik was aan nacht gelopen uit een idioot soort zelfkering. Ik wist waar ze op uit was, allang. Maar ik hoopte al door dat ze... dat het niet... ze voelde dat ik achteraan liep. Ze keerde zich om. Die knul geneerde zich nog een beetje. Zij niet. Ze lachte me uit met in mijn gezicht. Is goed, ze. Hm. Kom je batiks voor me kopen? Dat is lief, zeg. Ik zal iets heel moois uitzoeken. Kijk dan, Jonja, zo mooi. Mm -hmm. Wat ik toen Alles met hand gedaan. Zij ja, ja. Ja, is goed. Die kleuren prachtig, ja. Hm? Mag zoeken. Kijken. Mijn man vindt Paddix ook mooi, ja? Zij ja, toi. Mijn man vindt Paddix prachtig. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Daarom neem ik deze en die al erbij. Hallo. Wat is hier van moois te zien? Kijk, kijk. Daar hebben we ons toeristenmeisje ook. De baby van het gezelschap. Kom je iets moois zoek zoeken, kind? Ja, misschien. Wie weet. Oh, dat is mooi. Hoe vinden jullie deze hok? Veel te bont. Dan ben je gewoon te dik voor. Mooi. Heel mooi. Prachtig. Kijk niet eens naar die rok. Gekker. Kom, zeg, ga je mee? Ik heb hier nog wel bekeken. Ze trok de Australiër mee naar de voorgalerij. Daar zat de missionaris. De enige van de hele troep die de auto pech verdroeg. U zit daar zo'n kampjes praten. U laat de auto gewoon de auto, hè? Heb je nooit haast? Oh. Nee. Nee, dat heb ik wel afgeleerd in dit land. Ik <laughs> eh, ben hier al zo lang. Ik kon hier nou echt wennen. Mooi land hoor, dat wel de Borobudur en zo in Bali moet je gezien hebben. Maar voor de rest heb ik het hier gauw bekeken. Geef mij Australië maar. En dit land en de, en de mensen houden me vast. Eh, ik ben hier thuis geraakt. Ik zal hier wel blijven, denk ik. In de hitte, met al die smerige beesten, die ondergrondelijke mensen en al die geheimzinnigheid. Hoe is het mogelijk, pater? Ik vind het rotland. Hallo, daar heb je hem ook. Ja, dat is er nou zo een. Dat bedoel ik nou, hè? Ik schrik me iedere keer een ongeluk van het geluid en van die monsterachtige Dat Ze brengen geluk. Wist u dat? Hm. Echt waar, pater? Geloven ze hier heus dat zo'n monster geluk brengt? Zeker. Zeker. Maar, eh... Uh... En dan moet hij zeven keer roepen. Zeven keer. En dan mag je twee wensen doen. En die komen altijd uit, baby. Oh, dat wist je nog niet, hè? Onzin, al die verhalen. al Alle gezeur over stille kracht en goena goena. Stom bijgeloof, een bankmakerij, niks anders. Wat zegt u daarna van, pater? Bent u het daarmee eens? Nou, oh, als je sure. hier... Uh... ...lang woont, dan word je wat uh, ja, behoedzamer in je oordeel. Hm? Er gebeuren hier soms raadselachtige dingen... ...die ik niet verklaren kan. Een effe bijvoorbeeld hier in de wijnkopperspaai. Hm? Kidoel, wat, wat, wat is dat, pater? Tja. Vraag het maar aan dat ik vraag Misschien wil zij het vertellen. Mevrouw, maar Kidoel. wat is dat? Stil. Doe toch, niet zo hard. <lacht> Waar zit ze dan, hè? Wie is dat? Ik heb nog nooit van haar gehoord. Die jam, stil. Zij is koningin van de Zuidzee. Zij is in de zee langs de Zuidkust van Java. Bali, wa, oh, misschien nog verder. Zij is erg ongelukkig, daarom zij doet kwaad. Daarom zij een ongeluk. Die in blauw en groen naar de weenkoperspaai gaat of daar in de buurt. Die ze krijgt ongeluk, ongeluk. En die met boosheid en haat komt, adoe, als kwaad bij kwaad komt er laloe. Nou, wat gebeurt er dan? Stil, niet zeggen. Wat oh, Ja, Nou, het is geweest hoor. Grizel geraden om de hele nacht van wakker te ik van mij niet gezien. zien. Ik kijk de koffer in. Pia, ga je mee? Ja hoor, kom zo, ga jij me vast. Ze kwam niet. Ik wachtte, uren. Ik dronk. Ze kwam niet. Ze was dus weer met hem mee naar zijn kamer. Bier. Ik dronk. Gek was op die nog Stapel. Zo'n grote pek. Op zijn lijf. Op zijn jeugd. Die oude zak. Is een bier, is een whisky. En zijn eindeloze verhalen van Timbo Bodulo. Eeuwig dezelfde verhalen. <laughs> Eeuwig dezelfde oude zak. <laughs> oude zak. Oud. Oud. Dat voelde je als een onrecht jou aangedaan. Dat nam je me kwalijk. Ik heb je uit die nachtkroeg gehaald. Je vroeg erom. Je wou weg. Je had er genoeg van. Ik nam je mee naar Holland. En van je gaan houden. Ik dacht dat jij ook. Het ligt soms. We zijn getrouwd. Ik dacht. Nee. Oud. Wie is oud? Hij is bijna 30 jaar ouder dan ik. Neem me mee. Ik wil met je mee naar Australië. Ik wil weg met jou. Ik was doodspoor voor je. Doodspoor. Maar ik wou niet toegeren. Ik wou je niet kwijt. Reizen, dacht ik. Afwisseling. Het werd hangen in baars. Jij achter de kerels. En ik achter de whisky. Slot Indonesië. Terug naar vroeger. Tempo dulu. Triester en eenzamer dan alle andere reizen. Ik vond niets meer terug. Rondhangen. Eten. Slapen. Drinken. Rondhangen. Wachten. Wachten. Tot de dag eindelijk voorbij was en de nacht kwam. Ik wist wat gebeuren zou. In zijn kamer. Je kwam pas terug als het licht werd. Op een nacht was er gerucht. Ik hoorde het. Driftige stemmen, hard gepraat, dichtslaan van een deur. Toen weer stilte. Je kwam vroeger dan anders binnen. Veel vroeger dan ik verwacht had. Je stond ineens op de drempel. Je zag eruit of je slaapwandde. Je liep de kamer in het rond en toen aan mij, alsof je me voor het eerst zag. Je stond daar maar en je zei niks. Ja. Waarom blijf je eigenlijk bij me? Waarom ga je niet weg? Ik hou je niet tegen. Je bent al lang weg. Misschien al van het begin. Ik dacht eerst. Doet er ook niet toe wat ik dacht. Zeg je, ik. ik begrijp toch wel waarom je weg wil? lang. Zo'n oude knul als ik is niks. Ik had al eerder moeten zeggen, misschien. Veel eerder. Nee? Oh, ja. ja. Was misschien wat moeilijk. Ja, ik ga weg. Ga weg, ga weg. Oh, kots van jou. Van alles. Eens... Ik stiek in de netheid en de burgerlijkheid en de saaiheid. En elke dag hetzelfde. Elke maand, elk jaar tot mijn dood aan toe. Ik ga. Je zal zien dat ik ga. Je zal het zien. Alleen als ik wil verstaan. Als ik wil, niet eerder. Ik laat me niet wegsturen. Ik Ga zelf. Ik stuur je niet weg. Ik hou je ook niet tegen. <laughs> gut, gut, wat nobel zeg. Wat edel, wat braaf, geweldig, geweldig. Toen weg, ik keek weer. Ze huilde. Ik zag dat ze huilde. Ze bonsde met haar vuisten op het glas. Ik wil weg. Ik wil weg. Gek hoor ik hier in dit rotgat waar we niet weg kunnen. In dit rothotel met dat stomme stelletje idioten en dat kankzinnige abat ik wijf met een spookverhaal. Als de voorgaande dag. Stil. Wat is er gebeurd? Zoiets gek, zoiets idioot. Ik begrijp er niks meer van wat ik nou toch beleefd heb. Kom zitten, zo. kalmeer een beetje. Hier, hier, neem een slok van mijn ijswater. En vertel wat er gebeurd is. Ja, lekker. Nou. Ik ging naar zee, je weet al over dat paadje langs de kampong. En daar werd ik ineens tegengehouden. You, we, we Doe we, we. toch, nou, Waarom? Ja, weet ik veel. Ik loop langs die kampong en er komt ineens zo'n oud wijfje uit haar huisje schieten. Regelrecht op me af. Ze begint met haar armen te zwaaien en te roepen, weg, piki, naai, roer, kidoe, piki. Er kwam steeds meer volk en toen begonnen ze met z'n allen te roepen. Piki, Piki. Ze joegen me terug, maar de lijk niks van. Piki, Piki. Ciao dan Biro. Wat zijn Ik had het u kunnen zeggen. Het is heel duidelijk. Nou, Roroki, doel. kijk naar de kleuren en de jurk van moeder. blauw en groen die Orang Kampung hebben willen waarschuwen. Blauw en groen gevaarlijk. Ongeluk. Ik zeg, de njunia moeder, toch? Oh, ja, nu herinner ik het me weer. Ik was het glad vergeten. Toen ik het vertelde, dacht ik nou, ja, spookverhaal, zoiets als van die witte wieven bij ons. Gek verhaal, onzin, niets bijzonders. Nee. Nee, zo is het niet. Toch? Zeker niet. Niet gek. Die niet onzin. Die in blauw en groen naar de winkelspijt gaat. Deze krijgt iets ergs. ongeluk, Dood misschien. Saya! Elke zesde golf is zij. Naya Deze golf is hooger, groener dan de ander. Stroom op de strand. Saya! Kronkel om, net als Wursland, boa constrictor. trekt bliksem snel Troy in zee. Itoja is naja ja, man, ga nooit in blauw en groen naar de wenkoepersbaai. Zij slaat je neer, zij slot je mee. Spannend hoor, bar. Gelooft u daar nou in, pater? Als je, als je lang in dit land woont, dan ga je veel dingen anders benaderen dan vroeger. Dan kun je raadsels en geheimen op hun plaats laten staan... Dat leer je hier. Je hoeft niet alles te verklaren. Wat gebeurt, gebeurt. Hm. Mooi diplomatiek geantwoord, hoor. Heel mooi. Niks zeggen, mystiek gepraat, bah! Tja, iets anders kan ik u niet zeggen. Ik wil u wel het verhaal vertellen. Onzin, al die verhalen. Stom bijgeloof, bangmakkerij. Ik geloof er ook geen bal van, maar ik vind ze wel mooi. Ik wil ze wel horen, ook wat jij, baby. Ja, hoor, best leuk, <laughs> spannend. Mooi zooi. Moord en doodslag en vechten. Bloed met Chris rondsluipen. Vooruit, mijn pater, zet hem op. Adoe, adoe, daar gaat hij op een wagen. Naar de koolenmaratrij. Oh, nee, wel nee. Nee, dat is gewoon onweer. Zo meteen breekt de moesson los. Luister maar. De koning Marapi, dat is toch die berg hier in de buurt? Ik word hartstikke nieuwsgierig, hoor. Vrouw, maar pater. Kom op, vertel. Even lang woonden ze daar in de diepzee. Ja, Zolang als de wereld oud is. Maar op een dag wou ze weten wat er allemaal nog meer was. Ze zwom omhoog en dook op in de wijnkopersbaai en ze zag de visser. Hij zat op een steen in de zon. Hij was jong en mooi. Ze had nog nooit een mens gezien. Hij lachte. Ze lachten samen. En ze kregen elkaar lief. Doe het niet. Doe het niet. Zeiden ze daar beneden in de diepzee. Blijf hier. Bij de mensen zijn betekent ongeluk en tranen. En aangeraakt worden door de dood. Doe het niet. Maar ze luisterde niet. Als je daarheen gaat, kun je nooit meer naar hier terug. Nooit meer. Maar zij hoorde het niet. Ongeluk en tranen zullen je deel zijn, zeiden ze. Maar ze was al weg. Ze dook op in de wijnkoppersbaai, mooier dan ooit. De visser, de visser raakte daardoor verblind. En de schatten die ze meebracht, maakte hem overmoedig en wild. En daar had je dan het gedonder in de glazen rotzooi en brokken, moord en doodslag. Nou, ik neem er nog maar een biertje op. Jij ook een biertje, baby? Ja, lekker graag. Iemand anders nog een biertje? Jij soms, wie, hè? Stik met je biertje. Nee, Paat er gaat door alsjeblieft, het wordt nou goed spannend. Hij eh, raakte door de rijkdom bezeten. En hij bouwde paleizen. En hij gaf feesten die, die weken duurden. Nou, hij lachte. En ze was gelukkig. Doe toch! Hij was pas op. Lachen met tranen. Pas op. Er kwamen danseressen. De mooiste die hij kon vinden. Ja, maar er kwamen ook geruchten. Meer en meer geruchten. Boze geruchten. Hij lachte niet meer. Ze ging op zoek. En ze zag dat het waar was, wat die geruchten vertelden. Kom allemaal zoals gezegd. Lijden, tranen en veel verdriet. Altijd meer, altijd erger. Op een dag is genoeg, zo de Abis. Zij wil niet meer, zij maakt één plan. Zij wacht tot het nacht is. Dan neemt een kris en sluipt de vertrek binnen... waar de visser slaat met een van de danseressen. En zij doet hen beten En zij verminkt het gezicht van de meisje zo... dat ze niet meer te herkennen is. Nou, geen halve maatregel zeg. Een tante als je met nou. Zij neemt de visser, zij kleedt hem in blauw en groen kleuren van de zee en zij gooi hem in de branding van de wijnkoper spijkertje plok en hij slaat stuk in de branding blijft niks van hem over hij ziet gebeuren en zij lacht oh. Dan, zij wil terug naar diepzee, waar zij vandaan is. Kan niet. Zij is mens geweest. Zij heeft doodgeroepen en aangeraakt. Nou, zij moet zwerven tussen diepzee en branding tot in alle eeuwigheid. Amen. <lacht> nou, is ze pech gehad, zeg. <kling> maar, waarom is ze nou gevaarlijk bij blauw en groen? Kleuren van de zee, toch? Kleuren van haar ongeluk. Zij wil terug, maar niet. Daarom neemt zij wraak. Zwemmen in wijnkoepersbaan is altijd gevaarlijk, ja. Elke zesde golf is zij. Maar die in blauw en groen kom, die doet zij altijd. Die ze ontsnapt haar niet. Die oranje kampong weten, zij waarschuwen. Ongeluk, doe ongeluk. En hoe zit het dan met die... Gunung Marapi. Soms ze rijdt op haar wagen met vurige paarden koedan aan de berg. Zij rijdt tot boven aan de top, kijkt in krater en zegt... ...berg, gunung, trouw met mij. Berg, trouw met mij. Maar de gunung zegt aldoor nog, teda, nee. En dan, ze is beschaamd, ja. Zij rijdt terug met donderen geweld en overal waar zij langs om ongeluk, ongeluk. En wat gebeurt er als de berg Ja zegt? Als water komt bij vuur, als zee komt bij krater, dan de berg barst, Java spleet in tweeën, de wereld springt in stukken, bro. dan de wraak van jij is volkomen. Als haat, post op haat, is vernietiging het einde. <lacht> Wat een belachelijke onzin. <lacht> belachelijk, belachelijk. <lacht> Schrijf uit, Leanne. Oh, je kop niet. Ik ga de hoofdjurk uittrekken. Zo. Ben je bang aan het worden? Wel, wel, wel. Kijk niet zo. Kijk niet naar me. Schij uit. Ik kijk naar je. Ik kijk erg goed naar je. Ik zie hoe klein je bent, hoe bang, hoe laf. <lacht> laf, bangworm. bang, worm. Bang, bah. Lia, schij uit. Ga weg en trek de jurk maar uit. Bang, worm. Hul tranen met duiten en laat je troosten. Speel je rottige spelletje en kijk of je wint. En voor hoe lang? Daar gaat het om, snap je? Voor hoe lang? <lacht> nee, gemeen, gemeen, ben jij gemeen. Dat, dat vind ik nou. Uh, een rotstreek, hè? Juist, mijn jongen. Heel goed. Die kaats moet de bal verwachten. En dit is nog maar het begin. <laughs> Och, aan, Onze baby is in tranen. Ik ga een fris drankje halen. <laughs> ze ging weg. Ik wist dat ik haar niet achterna kon gaan. Ze zou niet dulden. Ze zou harder lopen dan ik. Na een poosje kwam ze terug. Ze liep onzeker. Ze had gedronken. Ik schrok. Kijk. Wat doe, je? Nee, nee, doe... nee, toch? Ongeluk? Ja, doe maar dat ding. Lia! Mooi, hè? Een prachtige pure zijde Indiase sjaal: blauw en groen. Zien jullie dat goed? Helemaal omheen gedrapeerd. Prachtig toch, waar of niet? Ja. Ik durf, hè? Ik durf. Ik ben niet bang voor de duivel en zijn ouwe moer nog niet. Ik haal niet, ik ben niet bang. Ik dacht eruit. Nee, nee, roerokie doel. Nee, roerokie doel, ik dacht je uit. Koningin van de Zuidzee, ik dag je uit. Grijp me met je groene golf. Als je kunt. <lacht> Proost. Ah, een heel glas whisky. Op mijn gezondheid en de jouwe. Proost. Gaat u naar binnen, mevrouw. Toe, toe. Gaat u naar binnen en berg die zaal weg. Ik ben gek geworden. Ik ga weg. Ik ga mijn koffer pakken. Ik wacht niet langer. Ik wil weg. Ik ben met z'n allen stapel gek. Hou hem maar mee, rustig me zo. Precies. Kom, ja, Kom nou mee. Doe. Doe, doe. Ziezo. Dat was dat? Iedereen zich groot geschrokken? Prima, heel goed. <lacht> ik ben niet bezopen en ook niet gek. Ik ben het gewoon zat. Ik baal van alle spookverhalen. Ik baal van het gezuipende tempo doelogezemel van mijn echtgenoot. Van dat stomme giegel en gejank van die griet daar. En ik kots van de lafheid van jou, botte Australische veeboer. Stieke me versierder. ik kots van je. Hebben. ...van jullie allemaal. Ze ging naar binnen. Iedereen ging naar binnen. De pater en het batikvrouwtje het laatst. De pater stond roerloos in de richting van de zee te kijken. Zij zat op haar hurken en maakte bezwerende gebaren in de richting van de zee. Ik ging de slaapkamer binnen. Lia lag al op haar bed. Ze deed of ze sliep, maar ik zag dat ze huilde. Toen ik haar aanraakte, duurde ze me weg. Ik ging om op mijn bed zitten, wat moest ik doen? Ik hoorde haar mompelen en fluisteren. De tranen stroomden over haar gezicht. Ik kon niets doen. Ik durfde niets te doen. Ik zat daar maar. Me. Ze merkte niet eens dat ik daar zat, geloof ik. Ik dronk geleidelijk aan de hele fles whisky leeg. Ik neem dat mezelf kwalijk. Nog steeds altijd. Ik moet achterover gezakt en in slaap gevallen zijn. Toen ik wakker werd, was ze weg. Ik keek naar het lege bed, maar het drong niet tot me door. Toen hoorde ik gepraat op de voorgalerij voor mijn deur. Oh, Ik breng u erin. Oh, Ik ga met u mee. Kom. Het hotelletje was vreemd leeg. Er was niemand te zien. Ergens uit de bijgebouwen klonk de stem van het batikvrouwtje. Adu, adu. Ja, rorokidul, adu. We waren diezelfde dag begraven. Kostte moeite. Niemand wil helpen. slotte terwijl van de pater die het kwaad zou kunnen bezweren, kon het. In de hitte... In de vreemde doodse stilte die ontstond, overal waar we langskwamen. In de vreemde, vijandige aarde waar ze niet hoorde, die haar niet ontving. Die haar wegstopt om verteerd vergeten te worden. Ik kon haar daar eigenlijk niet achterlaten. Ze was zo alleen. Ik zag al door haar ogen, wijd open. Ik ben helemaal naar de bui geweest. Gevaarlijk toch? Het is niet ver. Het is voor de maan vanavond. Vreemd alles terug te zien. De kleine kampong. de bui, de zee, de branding. Ik wou graag met u praten... over wat er toen gebeurd is. Het ging zo snel. Er gebeurde zoveel. Ik weet nog niet alles... Daarom ben ik hier. Praten? Is toe aan niet belang. Verdriet komt terug. Ik wil iets weten. Het antwoord ligt hier. Alleen vind ik het niet. De pater is dood. U komt hier nog altijd. U ziet en hoort veel erg bij uw patiks. De andere twee... Australiër en het toeristenmeisje. Ah, oh, doe je? Ach, die dooi. Zegt u het maar. Als ik de wama niet beledig... Hm. Mij beledigen? Wat gebeurt, gebeurt. Mijn vrouw was zo licht op die krul. Kon ik die tegenhouden. Zij wil met hem mee. Zaja. Zij praat altijd maar over Australië. Zij loopt achter hem aan. Niet meer mee, niet meer mee. En hij... Lachen, maak grappen. Ah, jij verveelt je dood bij mij. Jij ziet niks anders dan kampingschappen en kangroes en mijn stomme bek. Dan loop je binnenkort een kortste keer gillen weg. Betoe. Maar zij vragen, vragen, vragen. Ik hoor deze, ik kan niet helpen. Ik zit bij mijn bad, ik sprak bij ba. Dus zij zitten zo vaak en hij praat altijd zo hard, altijd. Ja. Yeah. Hij wil niet. Dan, zij maakt ruzie. En hij wordt kwaad. En dan, hij wordt verliefd met een toeristenmeisje. En hij gaat de vrouw van de Duan plagen. En de vrouw van de Duan wordt jaloers. En altijd maar ruzie en geulen en soepatten. En weer ruzie. Trlaluto. Zij komt naar hem toe in de nacht. Ik hoor. Zaja. Kamer van Toan Australië. Vlaag naast kamer Zaja. Zij heul, Zij is woedend. Zaja, daar komt ik voor bang. Ik weet als Bos komt bij Bos hier. Dan ongeluk. Altijd ongeluk. Op een nacht. Zij komt weer naar de kamer. En dan, dan is dat de toeristenmeisje, zwaa, ja. En dan komt ruzie er wil je nou eindelijk weten waarom ik je niet meeneem naar Australië? Is dat je zeggen, je bent te oud, versta je? Te oud. Huh? Voor mij en voor die nachtclub waar je vandaan komt. Ze willen je daar niet eens meer hebben. Huh? Ze willen je al lang kwijten, dat wist je donders goed. Je kan alleen nog terecht in derde rangs kroegen. Huh? Je mag onze lieve heer op je blote knieën danken dat die oude zachte ingestonken is. Dat hij je bovendien nog getrouwd heeft ook. Huh? Blijf bij hem. Blijf van mij af, versta je? Huh? Ik hou van jong. Huh? Hebt u haar gezien? Mm -mm. Zij staat heel stil. Zij kijkt hem aan. Anders altijd hullen. Nu niet. Alleen maar kijken. Zij draait om. Zij gaat weg. Ja. Ik begrijp het. Nu begrijp ik het. Dank u. Toen vragen, ik vertel. Ik hoor deze saaie. Ik kan niks aan doen. bisa, tuan. Dank u. U hebt me erg goed geholpen. Het was wat ik weten wilde. Ik heb het sluitstuk gevonden. Het sluitstuk was angst. Angst voor wat je niet horen wilde. Angst voor wat je niet weten wilde, niet zien wilde. Angst voor wat je mij kwalijk nam. Oud worden. En juist dat werd in je gezicht geslingerd. Je stond er voor de spiegel in onze slaapkamer... Je keek naar je gezicht. Je bekeek het van heel dichtbij. Je legde je handen op je spiegelbeeld. Je sloeg het stuk. Maar de waarheid kon je niet vernietigen. De wereld waar je uit weg was gegaan, wou je niet meer terug hebben. De wereld waar je naartoe was gegaan, was een bedreiging... omdat je niet weten wou wat je wist. Je was woedend tussen twee werelden. Ongelukkig en nergens thuis. Heb je toen gekozen voor wat er tenslotte gebeurd is? Of werd je gekozen? Ik heb het niet begrepen. Ik dacht dat het anders was. Ik liet je los terwijl ik. Terwijl ik. Geheim. Heb ik je in de steek gelaten of moest het gaan zoals het ging? Ik zal het nooit weten. Ik heb van je gehouden. Je wist het wel, maar het hielp je niet. Licht is pas een brug, als op twee oevers dezelfde pijler staan. Kijk naar je grafsteen. De in de steen zullen groter worden. Het oerwoud zal alles overwoekeren. Ik laat het achter. Ik heb het sluitstuk. Blauw en Groen. Dit luisterspel werd geschreven door Marianne Colijn. Personen... Mannenstem Bert Dijkstra... Oud-KLM gezagvoerder eveneens Bert Dijkstra. Baddik Dametje... Mies Hagens... Lia Els Buitendijk... Australiër John Leddy... Missionaris Wim Kouwenhoven... Toeristenmeisje Willy Maasdam... Regie Johan Wolder. Ja... Met dank aan de NCV zou ik nog willen toevoegen. Ouderwetse goede blues. Is net uit deze plaat. Ben Harper en Charles Muscle White. Mooie plaat. Get Up heet die. Yeah, And drummers You know I march to glory Or proudly to my grave Tell my loved ones They must carry on Onze nieuwe wonderkind eh, schijnt naar het eh, naar het schijnt is Jacco Gardner. Drifting down a river